De Nocturne van de gelijknamige CD Chopin, Niets de Blues. Het was het uh, Pieter Bates kwartet. Het is een Nederlandse fenomenale hardbop pianist. En ik heb er in ieder geval van genoten. We gaan door met uh, Oscar Pietersen trio. En voordat dat zo is, zeg ik u nog even dat we twee uur kunnen luisteren naar ZFM Jazz met Vest presentatie. Oscar Pietersen nu, met een respect to Ned King Cole. En het nummer Easy Listening Blues.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 After You've Gone, het werd opgenomen in 1975... tijdens een corecore Summer festival. En de bezetting, dat was Ray Brown op de bas... Jake Hanna op de drums... Plas Johnson, de Noorsax, Herb Ellis gitaar... Harry Sweet, Edison trompet en George Duke op de piano. Ik laat hem nog een keer horen. Vorige week draaide ik hem ook al. En dat was ook te zien in, uh, op de televisie... V. Klaassen helemaal zwanger met dikke buit... in de wereld draait door maar het was een geweldig nummer laten we nog maar een keertje gaan luisteren v Klaassen in tide I don't know where my man is Waar can he zijn? Wat is he doing i've been searching looking all over town oh uh -huh. hoping he can't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 Don't let him Thank <music> you. Jazz at the Philharmonic, at the Montreux Jazz Festival 1975. En deze langspelplaat die stond onder leiding van producent Norman Grant. en kende de volgende bezetting: Benny Carter op alt sax, Roy Eldridge op de trompet, Zoet Sims de sax, Clark Terry trompet en vlugelhorn, Joe Pass op de gitaar, Tommy Flanagan op de piano, Keter Bates op bass en Bobby Durnham op de drums. Het was een opname uh, tijdens dat festival op 16 juli 1975. We gaan een aantal jaartjes terug. We gaan naar 1954. En uh, toen had uh, Jerry Mulligan als baritonsaxofonist, saxofonist het een beetje gehad. Met uh, de bekende Chad Baker. En hij liet hem vervangen door een andere geldheid. En dat was Bob Brookmeyer. Vels trombone vooral. En we gaan luisteren naar een nummer wat in Parijs is opgenomen op 3 juni 1954. Het nummer heet... Uh, Laura en de bezetting verder is natuurlijk naast Jerry Mulliken, de Barton saxofonist, Red Mitchell op de bass en Frank Isola op drums. Laten wij gaan luisteren naar het prachtige nummer Laura. <middels> I read your words like black hungry birds read every song Rise and fall, spin and call, and my name is Carnival Sad music in the night sings a scream of light out of chorus You might hear appear and disappear in the forest Short and tall, throw the ball And my name is Carnival Strings of yellow tears drip from black white fears in the meadow With an anger that is thin Carnival, een wonderlijke, gecontroleerde, heldere song door Jung Jung Na. Ik ben benieuwd wat ze nog meer heeft als ik ga luisteren naar een uh, cd van haar Same Girl. Die ga ik maar eens kopen. Een volgende artiest die op de cd-tafel ligt, dat is Nikki Janowski. En zij gaat brengen het nummer I Got Rhythm.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 Een jazzkwartet sluit het eerste uur van ZFM Jazz af. Het is een uh, opname van uh, april 1960 in Scandinavië opgenomen. En de bezetting John Lewis piano, Mail jackson, vibrafon, Percy Hield van bass, Connie, K op drums. Blijf luisteren, want we komen direct nog een uurtje terug.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 Zo'n 400 mensen hebben vannacht een wandeltocht gemaakt om geld op te halen voor slachtoffers van seksueel geweld in Congo in Afrika. De tocht begon kort na middernacht op de Erasmusbrug in Rotterdam en eindigde 40 kilometer verderop op het Malieveld in Den Haag. Cabaretier Joep van het Hek loste het startschot. Volgens de stichting Vluchteling die de wandeltocht organiseerde is tot nu toe bijna 100.000 euro opgehaald. Congo is al jaren het toneel van bloedige conflicten. De strijdende partijen maken zich onder andere schuldig aan verminking en verkrachting. In Israël en de Palestijnse gebieden wordt met spanning een besluit afgewacht van de Israëlische regering over de bouwstop op de westelijke Jordaanhoever. Joodse kolonisten staan al klaar om later vandaag weer te gaan bouwen als het moratorium niet wordt verlengd. Palestijnse president Abbas dreigt op zijn beurt om te stoppen... met de vredesonderhandelingen als Israël doorgaat met bouwen in bezet gebied. Verwacht wordt dat de Israëlische minister... Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn nog bezig met hun besprekingen over een nieuw kabinet. Verwacht wordt dat het overleg onder leiding van informateur opstelten niet lang meer zal duren. En dat de fractievoorzitters overeenstemming bereiken over concepten voor een regeer- en een gedoogakkoord. Als de fractievoorzitters Rutte, Verhagen en Wilders er inderdaad uitkomen, leggen ze de concepten morgen voor aan de fracties. Waarschijnlijk is zaterdag het CDA-congres waarin de leden zich kunnen uitspreken over het minderheidskabinet. Beoogd premier Rutte zei vanmiddag dat zijn kabinet het kabinet Rutte-Verhagen gaat heten. De IJslandse oud-premier Haarde moet zich verantwoorden voor een speciaal tribunaal vanwege zijn rol in een financiële crisis... Het parlement besloot met een nipte meerderheid van 33 tegen 30... dat er een aanklacht tegen hem zal worden ingediend. Het tribunaal, de landsdomoer, kan hoge bestuurders berechten... voor misdrijven, landverraad en nalatigheid. Sinds IJslands onafhankelijkheid in 1944 is het nog nooit bijeengekomen. Oud-premier Haarde wordt nalatigheid verweten. Hij zou waarschuwingen over een dreigende ineenstorting... van het IJslandse financiële systeem hebben genegeerd. Haarde zelf ontkent. Hij zegt dat hij is voorgelogen door zijn adviseurs... De conservatieve haarde was premier toen twee jaar geleden bleek dat IJslandse banken hun verplichtingen niet nakonden komen. De IJslandse kroon kelderde en het land stond aan de rand van bankroet. In Mexico zijn inmiddels zeven doden geborgen na de aardverschuiving in de zuidelijke staat Oaxaca. Een modderstroom heeft daar vroeg in de ochtend zo'n 300 huizen bedolven. Reddingswerkers proberen slachtoffers onder het puin vandaan te halen. Maar dat gaat moeilijk vanwege het slechte weer en veel wegen zijn daardoor onbegaanbaar. Er is veel onduidelijkheid over het aantal doden. Gouverneur van de Mexicaanse staat zei dat er mogelijk duizend mensen zijn omgekomen. Maar de lokale autoriteiten zeggen dat er zo'n honderd mensen worden vermist. Het weer in het noordoosten opklaringen. In het zuiden blijft het overwegend bewolkt. Morgen in het noordoosten zon en ook in het zuiden weer opnieuw.